7 uur. Dit is Radio 1 met Lara Rentse. Goedemorgen, straks in het NOS Radio 1-journaal. De onroerend zaakbelasting stijgt ook dit jaar weer... maar de verhoging lijkt binnen de perken te blijven. Hoort u zo dadelijk. Is het NOS-journaal door wat Megens. Ook over die onroerend zaakbelasting die stijgt volgend jaar niet harder dan is afgesproken. En dat is voor het eerst in drie jaar. Dat verwacht de vereniging Eigen Huis op basis van een steekproef onder 109 gemeenten. De OZB is de grootste eigen inkomstenbron voor gemeenten. Met het Rijk is afgesproken dat de inkomsten gemiddeld met niet meer dan 2,45 procent mogen stijgen. Deze norm voor 2014 is strenger dan voorheen omdat in de voorgaande jaren de norm telkens is overschreden.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 Tijdens overleg met de Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur Rice stelde hij nieuwe voorwaarden. Karzai wil dat de Amerikanen helpen bij het op gang brengen van onderhandelingen met de Taliban. En wil ook de garantie dat Amerikanen geen Afghaanse huizen meer binnenvallen. Rice heeft Karzai verteld dat hij het veiligheidsakkoord snel moet ondertekenen. Anders blijven er na 2014 geen Amerikanen achter om Afghaanse troepen te trainen zoals nu de bedoeling is.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 Het weer vanuit het noorden wat lichte buien. Eerst met natte sneeuw, later droog en vanmiddag zon. Het wordt vandaag 5 tot 8 graden. Dennis mooi hoe ontwikkelt de ochtendspit zich? Nou, over het algemeen gaat het volgens het boekje, Lara. Behalve op de A4, um, want in de richting van Den Haag, vanuit Amsterdam... staat tussen Roelofaar en en Zoeterwoude Rijndijk 6 kilometer. Het staat daar stil, want er is een ongeluk gebeurd met een tweetal vrachtwagens. Tussen Hoogmade en Zoeterwoude Rijndijk is de weg dicht. Je kan het beste omrijden langs uh, Sassenheim en Wassenaar... Of, uh, en de andere kant op is de weg ook dicht geweest. Maar daar is de weg weer vrij. Tussen Leidschendam en Zoeterwoude-dorp staat nog twee kilometer ter hoogte van dat uh, ongeluk. Op de A20, hoek van Holland-Gouda bij Rotterdam... staat tussen Knoop en Bergseplein en kijken aan de IJssel vier kilometer. Er is ook een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn er dicht. De onaantastbaarheid van Silvio Berlusconi lijkt ten einde te komen. Blijft u luisteren.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 Het NOS Radio 1-journaal. Het Lara Rensen. Huiseigenaren betalen volgend jaar weer iets meer... voor de oerhoerde in Arnhem. Meer dan andere gemeenten, toch zegt de wethouder daar. Men kijkt uiteindelijk bij het belastingbiljerd... hoeveel euro's je moet betalen. En dat is ongeveer vergelijkbaar met het voorgaande jaar. U hoort zo dadelijk het hele gesprek. Neem u eerst mee naar Thailand. Daar gaan de protesten tegen het bewind van de premier. China traag gewoon door. Ondanks het feit dat de noodwetgeving inmiddels van kracht is. Wordt een samenvatting van de situatie tot nu toe. Zo hoog als nu is de spanning in jaren niet opgelopen in de straten van Bangkok. Op verschillende plekken zijn massademonstraties die de stad lam leggen. Een omstreden amnestiewet heeft dit allemaal teweeg gebracht. Die zou kunnen leiden tot de terugkeer van voormalig premier Taksim. Hij werd zeven jaar geleden na beschuldiging van machtsmisbruik... tot aftreden gedwongen en leeft sindsdien in ballingschap. Zijn zus, de huidige premier van Thailand, wordt door de betogers gezien als marionet van haar broer. Ze zei dat de stabiliteit van het land gevaar loopt. De Thaise premier heeft inmiddels de amnestiewet ingetrokken, maar dat is voor de demonstranten niet genoeg. Ernst Otto Smit is oprichter van het reisbureau Greenwood Travel in Bangkok. Goedemorgen. Ja, een goedemorgen. Een goedemiddag hier in Thailand. Meneer Smit, goedemiddag voor u. Um, gisteren was het zeer onrustig in uh, Bangkok. Hoe verloopt de dag? Dat is zes uur later uh, bij u, tot nu toe? Ja, het is uh, mensen komen en mensen gaan. Het is dus niet een protest waar de hele tijd de mensen blijven, want het zijn voornamelijk de mensen uit, uit Bangkok. En die werken. Dus overdag werken ze en s'avonds zwelt het protest aan. En tot nu toe, wat ik zag en wat ik hoorde, er zijn meer dan een miljoen mensen op de been. Dus dat zijn de grootste protesten ooit in Thailand. Ja, is het te vergelijken met het protest waar precies het tegenovergestelde werd uh, uh, geprotesteerd in 2010? Nee, dat, was eigenlijk, ja, dat waren de mensen die voor taxing zijn. Mm -hmm. En dit zijn de mensen die tegen taxing zijn. Die willen van hé, hey, we moeten een, een andere manier van. Uh, we willen een andere overheid hebben. Dan, dan wat, Dat is wat ze willen. Ze willen een andere overheid, een uh, andere manier van regeren. Uh, het, het, het is voornamelijk weer de middenklasse protesteert tegen de huidige regering. En die middenklasse komt nu in grote gedalen, zegt u, op de been? Ja, echt, echt massaal. En het is de hele laag. Hè. Het zijn dus de ambtenaren, de mensen die werken, de bedrijven. Uh, heel veel mensen. Het zijn echt... Uh, de, het is de hele middenstand die, die op de been is, die er genoeg van heeft hoe de regering het land regeert. En uh, de premier, Shinawatra heeft uh, in delen van Bangkok en omgeving noodwetten ingesteld. Uh, ziet u soldaten op de, op de straten? Nee, er zijn, uh, de, er zijn geen soldaten. Het is alleen de politie die op de straat is. De noodwetgeving, mensen prikken zich er weinig van aan. Die, die hebben zoiets van... Uh, er was ook een constitutionele hof. Hij heeft een uitspraak gedaan tegen de regering. En de regering heeft gezegd, ja, we luisteren niet naar het constitutionele hof. Uh, die, die kunnen zeggen wat ze willen. Wij, wij gaan onze eigen gang. Dus de, protest, de mensen die protesteren, die hebben ook zoiets van, ja, als de regering dit doet, er is een noodtoestand. Maar hè, wij willen hebben dat er een andere regering komt of dat de regering... Anders gaat regeren dan, dan wat ze nu doen. Mm -hmm. Nou Heeft u protest, u zei het al, al is het van andere aard geweest destijds, bijvoorbeeld in 2010, eh, gezien, heeft het toen invloed gehad op eh, toeristen die naar Thailand kwamen en hun reis afzeiden, afzegden? Ja. ja, in 2010 duidelijk, duidelijk omdat je, er was geweld, militairen waren er, dus de, de politie kon de situatie niet aan. Er zijn de militairen gekomen en ja dan, dan, dan, dan zie je misschien de pistolen en geweren en, en, en er werd geschoten. Dus dan is het gewoon over met, met toerisme en dat is dan beter ook, want je, je vakantiegevoel is volledig weg. Mm. Nu is het echt een, een protest. Mensen willen democratie, die willen een betere democratie. Dus proces in wording Ja, maar staat de telefoon rood gloeiend bij u? <laughs> ja, zeker. Ja, ik mensen klaagden, die belden op ons noodnummer van ja, we kunnen jullie niet bereiken. Dat klopt, we hebben zes lijnen en die zijn allemaal vol. Dus mensen vragen en we zeggen ook mensen luister naar het nieuws, kijk, kijk wat er gebeurt. En zoals de situatie nu is, is het niet geweldig. Mensen protesteren wat goed is, wat hun recht is. En uh, luisteren naar het uh, advies van het ministerie van buitenlandse zaken. Oké, okay. hoe denkt u dat het nu verder gaat? Ik denk dat die regering die we nu hebben, die moet aftreden... en er moeten nieuwe verkiezingen komen. Dit is niet houdbaar als er zoveel mensen op de been zijn. Zoveel mensen zijn tegen de meer van uh, hoe het land geregeerd wordt. Dan, uh, dan moet er een regering vallen die moet zeggen van... oké, okay, we stappen terug en uh, er moeten nieuwe verkiezingen komen. Benieuwd, meneer Smit, hoe dit gaat verlopen. Onder andere in Bangkok. Fijn dat u ons even te woord wilde staan vanochtend. Ernst otto Smit, oprichter van het reisbureau Greenwood Travel in Bangkok. Het is 13 minuten over zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Van naar eigen land, de OZB. Ondanks dat de waarde van woningen in Nederland daalt... betalen huiseigenaren volgend jaar toch weer iets meer... voor de onroerend zaakbelasting. Blijkt uit de steekproef van vereniging Eigen Huis onder 109 gemeenten. Gemiddeld betalen woningbezitters volgend jaar 2,3 meer. In Arnhem stijgt de onroerendzaakbelasting zaakbelasting iets harder met bijna 4,5 procent. Verslaggever Jeroen Schutijzer in gesprek met de wethouder... Financiën en Mobiliteit van Arnhem, en dat is Martijn Leijsink. Wethouder Leijsink, ja, uh, mijn huis uh, is 6 procent minder waard geworden... en dan moet ik meer belasting betalen. Waarom? Gemeenten die kijken in tijden dat huizen meer waard worden... dan gaan de tarieven omlaag... En als huizen minder waard worden, gaan de tarieven omhoog. Wat u in euro's elk jaar aan de gemeente betaalt... dat is, afgezien van de inflatie, ongeveer hetzelfde. In Arnhem hebben we het de afgelopen vier jaar... elk jaar met alleen de inflatie verhoogd. Dus dat is een paar procent. En u zegt uh, bijvoorbeeld die rioolheffing die wij hier hebben... die is heel laag. Rioolheffing zijn we in Arnhem ongeveer gemiddeld. Vrijwel precies het gemiddelde van Nederland. Daarnaast hebben we nog de afvalstoffenheffing, wat u betaalt om het huisvuil op te halen. Die is in Arnhem heel erg laag. We zitten bij de grootste gemeente in de, de goedkoopste drie. Uh, als het gaat om de OZB, dan is die in de gemeente Arnhem juist hoog. Dan zitten we in de hoogste drie. En tezamen genomen zijn we ongeveer gemiddeld. En u zegt van ja, die huizen kunnen wel minder waard worden, maar we hebben toch uh, geld nodig. Wij kijken niet of huizen meer waard worden of dat ze minder waard worden. Als ze meer waard worden, gaan de tarieven omlaag. En als ze minder waard worden, gaan de tarieven omhoog. Dat betekent dat je per saldo als inwoner... in euro's evenveel blijft betalen aan de gemeente. Maar ja, huiseigenaren hebben het idee... dat zij uh, voor die extra belasting uh, op moeten draaien. Nou, als u kijkt naar de belasting die een huiseigenaar in de gemeente betaalt... en dan eens even kijkt naar wat u uh, als huiseigenaar allemaal aan het Rijk betaalt... dan kunt u zien dat die aandacht voor de gemeentelijke belasting... echt overdreven groot is. En die, de aandacht voor de rijksbelasting overdreven klein. U vindt het eigenlijk maar onzin, hè? die OZB-discussie. Nou, We moeten ons realiseren dat de totale belasting die je aan de gemeente betaalt... maar iets van 5, 6 procent is van het totaal wat wij aan belasting betalen. Als je kijkt naar de zorgpremies, naar de pensioenpremies... als je kijkt naar de, de belastingtarieven op nationaal niveau... als je die allemaal op een rijtje zet, zit daar de grote stijging... en vooral de grote stijging in euro's. En de gemeentebelasting, natuurlijk betaal je dat ook. En er zullen best gemeenten zijn waar die heel fors omhoog is gegaan. Dat is in Arnhem niet het geval. Maar snappen huiseigenaren het dat het zo werkt... We krijgen uh, nu de huizenprijzen dalen. Merk je dat mensen veel sneller genoegen nemen met een WOZ-taxatie. Het wordt minder waard, dus men denkt al snel dat dat klopt. Uh, en uh, men kijkt uiteindelijk bij het belastingbiljet... hoeveel euro's je moet betalen. En dat is ongeveer vergelijkbaar met het voorgaande jaar. En dat zei Martijn Leysink. Hij is uh, wethouder Financiën en Mobiliteit van Arnhem. Later uh, vanochtend praat ik ook met de vereniging Eigen Huis over dat onderzoek. Dennis mooi, hoe is het uh, op de A4? De A4 richting Den Haag is nog steeds afgesloten, Lara. Vanochtend rond een uur of vijf is daar een ongeluk gebeurd... bij een tweetal vrachtwagens. Die afsluiting is tussen Hoogmade en Zoeterwouden rijndijk en er staat nu zeven kilometer file voor. Als je vanuit Amsterdam naar Den Haag wil... kan je omrijden langs Sassenheim en Wassenaar... of je rijdt om via Utrecht over de A2 en de A12. Op de A2, maar dan bij Den Bosch... is in de richting van Utrecht een ongeluk gebeurd ook. Tussen Sint-Michels-Gestel en Kerkdriel staat vijf kilometer... De linkerreis is dicht. En op de A20, hoek van Holland-Gouda, tussen het knooppunt Terbrechtseplein en Nieuwekerk aan de IJssel, staat 6 kilometer door een ongeluk. Hier zijn twee rijstroken afgesloten. Ook twee rijstroken dicht op de A27, Breda-Utrecht, tussen Gorkum en Noordeloos. En er staat een kapotte auto. Uh, 3 kilometer file levert dat op. En op de A44, richting Den Haag, door de omrijders, staat tussen Leiden en Wassenaar 4 kilometer. Dit is tot half tien het NOS Radio 1-journaal. Mark Robin Visser, die houdt zich vanochtend in Enschede... bezig met de situatie in Syrië. Hoe zit dat, Mark Robin? Ja, nou ja, je kunt zeggen, we hadden het vanmorgen al even over... En dat er in het oosten van het land, ook wel in Amsterdam... maar vooral ook in het oosten, een forse Syrische gemeenschap is... Hè, als je dat zo uh, mag noemen, meneer Barsoem. Ja, ja. Um, ja, we hebben het uh, hierover in Nederland uh, ongeveer... Uh, uh, over 20.000 uh, mensen. Maar uh, hier in het oosten uh, ja, rond de 10, 15. Afram Barsoem kwam als 12-jarig jongetje naar Nederland met zijn ouders. Dat drong toen allemaal nog niet zo tot hem door. Maar hij vertelde vanochtend tegen mij aan de ontbijttafel: als ik nu naar de berichten op de televisie kijk, dan begrijp ik waarom mijn ouders dat toen, die reis toen hebben ondernomen. Uh, klopt. Uh, ja, nu achteraf uh, besef ik me inderdaad waarom wij hier in Nederland zijn. Uh... Wat beseft u zich? Nou, uh, dat, dat, uh, dat wij in Nederland uh, uh, veilig wonen. Hè? En onze gemeenschap in Syrië, die, die uh, zit in barre omstandigheden. Echt, het is gewoon gruwelijk uh, wat we allemaal uh, zien en horen. En uh, het is gewoon vreselijk. Ja. Wij zien vanochtend op teletext eh, dat er opnieuw een Nederlandse jihadstrijder... in Syrië om het leven is gekomen. Wat, hoe treft dat nieuws u? Nou, weinig. Eentje minder, zou ik zeggen. Ja. Het, is, uh, het is vreselijk om te horen dat er uh, Nederlandse jihadstrijders... Uh, in Syrië meevechten in de oorlog. Uh, ja. Ik heb er geen woorden voor. U gaat naar Den Haag met een aantal bussen. Jullie gaan een stille tocht houden in Den Haag. Hier hebben we ook spandoeken eh, mee. We hebben vanochtend al even gekeken. Help de, Syri de, de Syrische christenen staat er op de, op de spandoeken. Wat was voor u de trigger om te zeggen, nu gaan we wat doen? Um, nou, De trigger was um, een maand geleden. Uh, kregen wij een uh, brief van onze bischop in Syrië. Uh, die was uh, op Facebook geplaatst en daarin uh, had hij uh, de hele gemeenschap, alle geestelijke, uh, uh, gevraagd om, uh, uh, om uh, zij aan zijn met hun uh, daar te staan. En uh, de mensen, onze gemeenschap in Syrië, die hebben ook uh, door middel van een kleine stille tocht uh, uh, met... met uh, uh, plaatjes uh, rondgelopen en daar stond... een van die plaatjes heeft ons geraakt en uh, daar stond als tekst op... broeders, waar zijn jullie? En uh, dat was de oproep en we hebben daar gehoor aan gegeven. Ja. Uh, door middel van een stille tocht hier in Nederland te houden. Ja. Ja. U zei vanochtend tegen mij, het lijkt er wel op... of alle terroristen uit de hele wereld in Syrië zijn samengekomen. Is dat hoe u de oorlog daar beleeft? Ja, wat, wij, uh, wat ik tenminste nu allemaal hoor en zie... Uh, ik, ik hoor en zie alleen maar uh, jihadstrijders van de hele wereld uh, in Syrië meevechten. Uh, dus uh, ja, dat, dat, dit valt me wel op, ja, ja inderdaad. Ja. Wat is het laatste nieuws uit Syrië? Wanneer heeft u voor het laatst met... U heeft een familie in Syrië nog. Of, ja, klopt. Ja. Wanneer heeft u voor het laatst met hen gesproken? Uh, twee weken geleden. En ze maken het nog steeds goed. Alleen, uh, ja, uh, onzekerheid. Ze zijn bang. Uh, ja, er vallen elke dag motorgranaten bij hun op straat uh, in de wijk. Uh, dus, uh, ja. ja. Goed, ik denk uh, dat wij langzaam moeten gaan verzamelen. Hè? Hoe laat vertrekken we, we? Wij gaan uh, rond half negen vanuit Enschede richting Den Haag. Dus, Oké, okay. uh, nou, dan gaan we inpakken. Oké, okay. okay. dank u wel. Tot later. Ik wil Van Sandra van Nieuwenhuizen. Het is zes minuten voor half acht. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Minister Kamp van Economische Zaken is op dit moment op handelsmissie in het Midden-Oosten. Hij was in Qatar en is nu in de Verenigde Arabische Emiraten in Abu Dhabi. Qatar organiseert in 2022 het WK en is op zoek naar expertise uit het buitenland. Ik sprak die minister vlak voor de uitzending over wat Nederland kan betekenen voor het land. Nou, een heleboel. U spreekt in Qatar over de, uh, over de spelen die in 2022 uh, daar zijn. Maar dat is maar een, een klein ding vergeleken eigenlijk met alles wat daar gebeurt. Ze stampen daar een, uh, een geweldige stad uit de grond met grote pet petrochemische fabrieken in de buurt. Uh, chemische industrie. En ze zijn ook bezig met uh, zonnepanelen om dat op grote schaal in te voeren. Ze hebben erg veel gas waar, uh, waar natuurlijk LNG van gemaakt wordt en over de hele wereld wordt gedistribueerd. Het is een uh, zich snel ontwikkelende, bijzonder rijke samenleving. Mensen met grote ambitie. En uh, ja, dat wereldkampioenschap 2022 is een groot event... maar ze hebben van dat soort eventen, misschien niet net zo groot... maar toch wel een paar per jaar. Dus het, uh, het is een beetje de gewone business daar. Meneer Kamp, ik wil ook even met u naar de dominee... want er zijn er natuurlijk, uh, we hadden het er al even over de laatste tijd... berichten over uitbuiting van Aziatische werknemers... bij de bouw van de stadions. Heeft u dat ook kunnen bespreken? Zeker, ik heb daar met twee ministers over gesproken. Ik ben ook naar een van die dorpen geweest waar de mensen wonen. Ik heb met de mensen gesproken bij verschillende gelegenheden. Wat je daar ziet is dat er veel mensen uit andere landen actief zijn. Bijvoorbeeld, moet je zich voorstellen bij die fabriek die Shell daar gebouwd heeft... waar ik het net over had, waar ze van gas allerlei brandstoffen maken. Uh -huh. Daar had Shell op een gegeven moment, toen die fabriek gebouwd moest worden... 54.000 man in dienst die uit Aziatische landen gekomen waren... En daar dan een aantal maanden werken en dan weer naar hun land teruggaan. Shell heeft dat op een hele nette manier georganiseerd. Er zijn ook vrijwel geen ongevallen geweest. De, de productiviteit van de mensen en de arbeidsvreugde was groot. Dus dat, dat ging echt heel goed. Uh, en Dames Shipyards heeft uh, daar 750 man ook uh, in dienst uit Aziatische landen. En die bedrijven die laten ook een beetje zien hoe het, uh, hoe het kan. Mm -hmm. En ik moet zeggen dat uh, de regering van Qatar, die is er zelf ook uh, gespitst op om dit goed te doen. Ze hebben uh, goede wetgeving, ze hebben ook controleurs. Maar desondanks zijn er dingen misgegaan, dat realiseren ze zich heel goed. En ze zijn echt gemotiveerd om daar het beter te gaan doen... en daar de noodzakelijke verbeteringen aan te brengen. Maar heeft u zelf met eigen ogen kunnen zien... dat, zoals beloofd, de situatie er voor de buitenlandse stadionbouwers... beter op is geworden? Ja, weet u, die stadions die moeten vooral nog gebouwd worden. Er, er wordt aan allerlei projecten gewerkt door buitenlandse werknemers... maar de echte bouw van die stadions moet nog gaan beginnen. Het is ook pas in 2022 natuurlijk dat dat wereldkampioenschap er is... En wat je ziet is dat daar aan heel veel bouwprojecten gewerkt wordt... door honderdduizenden door mensen uit Aziatische landen. En dat gaat bijna 24 uur per dag de hele week door. Mm -hmm. Ja, en dan heb je grote aannemers die daar opdrachten krijgen. En die moeten zich aan de regels houden. Maar je hebt ook onderaannemers en onder onderaannemers. En op een gegeven moment gaan daar echt dingen behoorlijk mis. En dan is de taak, vind ik, van de... Van de, de hoofdaannemers, maar ook van uh, degene die de opdracht geeft, uh, de bedrijven van de regering, mm. om te zorgen dat, uh, dat ze aan de internationale standaarden voldoen. Maar en dat, dat we, willen ze ook hier. Het heeft een, u met model eigen model. ogen kunnen zien dat de omstandigheden verbeterd zijn voor uh, de buitenlandse medewerkers? Uh, het is niet iets wat je zomaar van de ene dag op de andere verbetert. Ik denk dat uh, een heleboel van hen die, uh, die werken onder goede omstandigheden. Ik maar u heeft dat op... dus niet met eigen ogen kunnen zien, begrijp ik, uh, meneer Kamp? Ja, ik ben uh, op de bouwplaatsen geweest en ik heb met de mensen ook gesproken. Uh, maar ja, je, je ziet natuurlijk niet alles bij zo'n kort bezoek. En bovendien gaat het er ook niet om dat je in één dag even wat dingetjes doet. Het gaat erom dat de hele manier waarop je het organiseert... en waarop je met buitenlandse uh, werknemers omgaat... dat die aan de internationale standaarden voldoet. Wat was uw indruk is, toen u daar rondliep op die bouwplaatsen? Dat het een uh, ongelooflijk moderne uh, bouw is... waar de grootste aannemers van de wereld uh, aan de gang zijn. Waar uh, een skyline uit de grond wordt gestampt die uh, echt indrukwekkend is. Um, en dat uh, ja, men heel goed in staat is om zich daar aan de regels te houden. Oké, okay, Dus u uh, heeft van mensonterende omstandigheden niets kunnen waarnemen? Um, nee, ik heb niet uh, gezien dat, daar, uh, dat, daar dingen, uh, dat er ongelukken gebeurden waar ik bij was. Zo is het niet. Maar je ziet wel dat daar erg veel mensen aan uh, complexe werken uh, bezig zijn. Ja, je kunt je voorstellen dat daar dingen uh, misgaan. En het is belangrijk om er dan over te spreken wat er dan ja. mis kan gaan en hoe je daar kunt voorkomen. En vast te stellen dat de mensen dat ook uh, willen verbeteren. Minister Kamp, ik wens u nog uh, succes in uh, Abu Dhabi, waar u nu bent. En bedankt dat u ons even te woord wilt staan vanochtend. Dank u, mevrouw Rensen.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 Het is half acht. Gaan we door wat Meges voor het NOS-journaal. Volgend jaar stijgt de onroerende zaakbelasting niet harder dan is afgesproken. Dat is voor het eerst in drie jaar. Dat verwacht de vereniging Eigen Huis op basis van een steekproef onder 109 gemeenten. De OZB is de grootste inkomstenbron voor gemeenten. Eigen inkomstenbron met het Rijk is afgesproken dat de inkomsten gemiddeld met niet meer dan 2,45 procent mogen stijgen. Veel politiemensen hebben ook in hun vrije tijd te maken met geweld. Bijna 30% is in eigen tijd slachtoffer geweest van geweld dat met het werk te maken had. Dat blijkt uit onderzoek van de politiebond, ACP. Vaak zijn het scheldpartijen en wat en trekwerk, maar ook schoppen, spugen en slaan vallen daaronder. ACP-voorzitter Kamp noemt de uitkomsten schokkend. En korpschef Bouwman van de Nationale Politie wil dat het OM de daders strenger straft. Afghanistan zet een relatie met Nederland op het spel als het land als straf voor overspeld steniging invoert. Die waarschuwing gaf minister Timmermans van Buitenlandse Zaken in Nieuwsuur. Nederland betaalt mee aan de wederopbouw van Afghanistan, maar als er weer gestenigd gaat worden daar, dan komt er snel een einde aan die hoop, zei Timmermans. De Russische president Poetin heeft in Vaticaanstad gesproken met paus Franciscus. was de eerste ontmoeting tussen de twee leiders. Verhoudingen tussen Rusland en Rome zijn wat gespannen... na beschuldigingen dat de Rooms-Katholieke Kerk zou proberen... om gelovigen weg te kapen bij de Russisch-Orthodoxe Kerk. En tientallen artiesten onder wie de Beatles, Bob Dylan en Eminem... hebben liedjes ter beschikking gesteld voor hulp aan de Filipijnen. Op iTunes zijn tegenbetaling 39 nummers te downloaden. Het project heet Songs for the Philippines... De opbrengst gaat naar het Rode Kruis voor hulp aan de slachtoffers van de orkaan Hayan. En op Giro 555 van de samenwerkende hulporganisaties staat intussen ruim 30 miljoen euro. En dat zijn de hoofdpunten. Door naar weerplaza.nl. Daar zit klaar voor ons Marco Verhoef. Marco, wat gaat het vanochtend worden? Nou, het is een beetje wisselend. Uh, op dit moment hebben we in het uiterste oosten van het land... nog temperaturen net onder het vriespunt. In het westen is het gewoon 7 graden. Uh, daar over strekken ook wat wolkenvelden voorbij. En in het westen en midden van het land valt een enkel licht buitje. Het is niet zo dat je nou echt te kleddernat van wordt. Maar ja, goed, als je er lang in rond fietst... dan heb je toch misschien wel is een reden nodig. Ja. ja, daarom. Dus daar moet je toch wel een beetje voorzichtig mee zijn. In de loop van de dag wordt het op de meeste plaatsen toch wel weer droog. En Misschien dat we voorzichtig ook eens een keer wat zon zien. Ik wil daar niet te enthousiast over zijn, maar helemaal zonloos zal de dag niet verlopen. En dan is het 5 tot 7 graden vanmiddag. Gaat het nou vriezen? Begrijp ik dat goed vanavond? Ja, dat zou kunnen, maar dan alleen in het uiterste zuidoosten van het land. Want we zien toch geleidelijk aan wel weer toenemende bewolking. En in de loop van de nacht komt er ook weer een, een regenzone dichterbij. Dat zullen we in de nacht al merken in het noordwesten van het land. En overdag morgen is het gewoon een regenachtige boel. Misschien in de ochtend nog even droog in het zuidoosten. Daar wordt het maar 4 graden. Is het is een frisse dag, terwijl het in het noorden en westen van het land 8 of 9 graden wordt. Daar zie je duidelijk dat zachtere lucht terrein begint te winnen. Oké, okay, Marco, Ook spreek je over een uurtje weer. Dan de verkeersinformatie, tot zo. Dennis Mooi, elk kwartier in het Radio 1 Journaal. Dennis, hoe is het op de weg? Er staat nu 125 kilometer file. Ik begin met de A4, Amsterdam-Den Haag. Want die is vanochtend vroeg in beide richtingen afgesloten... tussen Hoogmade en Zoeterwoude-Rijndijk. Richting Amsterdam is de weg al een tijdje open. En richting Den Haag is er zojuist één rijstrook vrijgegeven. Maar er staat tussen knooppunt Burgerveen en Zoeterwoude-Rijndijk... wel 9 kilometer file. Je kan dus het beste nog steeds omrijden... door bij het knooppunt Burgerveen de A44 langs Sassenheim te kiezen. En moet je nog vertrekken vanuit Amsterdam en wil je naar Den Haag... kan je ook omrijden via Utrecht over de A2 en de A12. Op de A2, maar dan bij Den Bos, staat in de richting van Utrecht tussen en Vught en Kerkdriel. 9 kilometer door een ongeluk. weg is zojuist weer vrijgegeven. En de A20 richting Gouda, tussen het Kleinpolderplein en Nieuwekerk aan de IJssel. 11 kilometer door een ongeluk. Ook hier zijn alle rijstroken weer open. A44 naar Den Haag, tussen Oesgeest en Wassenaar. 5 kilometer. Natuurlijk vanwege die omrijders. En de A58 vanuit Breda naar Eindhoven. Dat is bij Tilburg een ongeluk gebeurd. Tussen Gilze en Hilvarenbeek staat 7 kilometer. De link de is dicht. Goedemorgen, het is vijf minuten over half acht. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Artsen zonder grenzen kan sinds afgelopen weekend... met hulp van een opblaasbaar noodziekenhuis... operaties uitvoeren in Tacloban, het getijzerde gebied op de Filipijnen. Martine Vlokstra is coördinator van Artsen zonder grenzen. Mevrouw Vlokstra, goedemorgen. Goedemorgen. Wat moet ik me voorstellen bij een opblaasbaar ziekenhuis? Een opblaasbaar uh, ziekenhuis is uh, een structuur uh, van, uh, ja, van plastic... Uh, wat dus inderdaad wordt opgeblazen... en waardoor je een hele korte tijd uh, een ziekenhuis operationeel kan hebben... in een gebied waar dat nodig is. Wat voor soorten operaties zijn daar mogelijk? Uh, in wegen kun je alle soorten operaties uh, doen, Keizersnedes, uh, uh, maar bijvoorbeeld ook in Haiti na de aardbeving hebben we daar heel veel orthopedische operaties gedaan. Ja, want je ook dan ter plaatse allerlei instrumenten voor operaties. Ja, dus, uh, dus een ziekenhuis komt uh, compleet met een water- en sanitatievoorziening en compleet met alle materialen die je nodig hebt om uh, um een ziekenhuis te draaien. Mm -hmm. We hebben natuurlijk gezien uh, hoe erg de mensen er aan toe zijn in Tacloban en uh, ja, hoe weinig er nog overeind staat daar. Wat voor verwondingen komt u zo al tegen? Uh, nou, in, in principe zijn heel veel mensen gewond, snijwonden, maar uh, doordat ze lang geen hulp hebben gehad in de eerste paar dagen zijn wonden gaan, uh, gaan infecteren. Dus dat is wat we veel zien aan, uh, als we het hebben over gewonden betekent dat ook, heeft dat grote gevolgen voor die mensen? Want soms kan dat betekenen dat je bijvoorbeeld een, een been, ik noem maar iets moet afzetten. Uh, ja, dat, uh, dat, uh, dat komt absoluut voor. Hoe langer je natuurlijk met een onbehandelde wond in uh, slechte hygiënische omstandigheden rondloopt... hoe, uh, ja, hoe gevaarlijker dat kan worden. Ja, we hebben ook begrepen eerder van collega's van u dat er een groot gebrek was aan medicijnen. Hoe is dat op dit moment? Uh, nou, het is duidelijk dat de hulpverlening uh, op gang aan het komen is en dat, uh, dat het makkelijker is om verschillende gebieden te bereiken en daarmee dus ook de medicijnen ter plekke te krijgen. We hadden na een paar dagen na de, uh, na de tyfoon uh, de eerste medische teams uh, al, uh, al aan het behandelen uh, door middel van mobiele hulpposten. Ook een les uit Haiti? Uh, ja, en, uh, en je wil, zodra, terwijl je een gebied in kaart aan het brengen om de nood... Uh, om te zien van, hey, waar gaan we reageren, wil je ondertussen al hulp verlenen. Dus, dus dat is onze strategie. Dus uh, we reizen altijd met een medisch team die gelijk ter plaatse mensen gaat behandelen. Krijgt u ook uit de pot van Giro 555? Uh, nee. wie financiert dit zelf, die noodhulp? Uh, ja, dat doen we zelf. Okay. Weet u iets over het besteden van uh, de gelden van Giro 5 en 5? Ziet u dat uh, om u heen of uw collega's? Um, nee, ja, ik ben totaal gefocust op onze eigen, op onze eigen uh, uh, activiteit. En ik hou niet in de gaten hoe andere mensen hun geld besteden. Hoe gaat het verder met de noodhulp? Wat, wat kunt u daarover zeggen? De noodhulp en onder andere dan van artsen zonder grenzen. Ja, dat gaat, het gaat goed. We krijgen dagelijks krijgen we nog informatie van mensen die nog in afgesneden gebieden zitten. En daar sturen we dan mobiele, mobiele teams heen. En kunnen dan ter plekke mensen, mensen weer van hulp voorzien. Zowel van medische zorg als water en sanitatie. En daar zijn, we, daar zijn we erg druk mee. Ja, dat kan ik me voorstellen. Er waren in het begin nogal wat klachten over de trage manier waarop de hulp op gang kwam. Merkt u dat de hulp... ...toch wordt gewaardeerd nu je er bent? Ja, absoluut. Het is uh, ongelooflijk. We hadden twee dagen geleden uh, we hadden informatie gekregen van een gebied... ...wat afgesneden was doordat de wegen niet meer begaanbaar waren. En daar is een team per helikopter uh, heen gegaan. En ja, de mensen waren echt totaal dankbaar... ...over het feit dat daar gewoon uh, een aantal dokters komen... ...om medische zorg uh, te leveren. Ja. Martine Vlokstra, coördinator van Artsen zonder Grenzen. Fijn dat u ons even wilde bijpraten over de situatie op Tacloban op de Filipijnen. Graag gedaan. Door naar Italië. Nog één dag tot de stemming in de Italiaanse Senaat... over de zetel van oud-premier Silvio Berlusconi. Twintig jaar was hij onaantastbaar. Maar nu staat hij op de rand van de politieke afgrond, zo lijkt. Berlusconi geeft nog niet op en blijft roepen dat hij onschuldig is. Gisteren nog zocht hij naar mogelijkheden... om zijn politieke val te voorkomen. Je kunt veel van Silvio Berlusconi zeggen... maar niet dat hij snel de handdoek in de ring gooit. Hij blijft roepen dat hij onschuldig is. Ik sono innocente. Tijdens een persconferentie zei hij zelfs dat er nieuwe bewijzen zijn... die zijn onschuld zouden aantonen. Een vraag van revisie... Zijn advocaten zullen bij de rechtbank in Brescia een herzieningsverzoek indienen om het proces over zijn belastingontduiking opnieuw te doen. Berlusconi ging tijdens de persconferentie zelfs nog verder. Hij richtte zich in een brief tot zijn politieke tegenstanders die morgen in de Senaat over zijn politieke lot zullen stemmen. Laat niet een verantwoordelijkheid op jullie die voor altijd zwaar zal drukken op jullie geweten, zo hield hij zijn tegenstanders voor. Berlusconi blijft herhalen dat hij de meest vervolgde politicus ter wereld is die meer dan 2500 rechtszittingen heeft moeten doorstaan. Een slachtoffer, vindt hij zichzelf. Een slachtoffer van zijn politieke opponenten en van de magistratuur die hem in zijn ogen twintig jaar heeft vervolgd. Ze hebben een staatsgreep tegen hem gepleegd, meent hij. Hoe heet deze operatie? Si chiama colpo di stato. Dit weekend vroeg hij de Italiaanse president Napolitano om gratie, maar die weigerde. Berlusconi staat nu echt op de rand van de politieke afgrond. Hij kan zijn positie als parlementariër verliezen. Morgen zal hij niet in de senaat zijn die over zijn lot stemt. Hij zal een demonstratie leiden, zodat links maar weet dat hij niet bang is, dat hij nergens spijt van heeft en dat hij totaal onschuldig is. En i de Signori della Sinistra sappiano che que questo soggetto non ha paura, che non ha niente da farsi perdonare. Lusconi, zo blijft hij zelf roepen is een vaandel voor het volk dat van de vrijheid houdt. Muziek voor Forza Italia. U hoorde een bijdrage van Bas Mesters. Elke werkdag wakker worden met het NOS Radio 1-journaal. Het is 11 minuten over half acht. De hoogste tijd voor Filip Koken. Filip, goedemorgen. Dag Lara, goedemorgen. We gaan het natuurlijk over die bijzonder interessante wedstrijd hebben van vanavond. Ajax tegen Barcelona in de Champions League. Uh, Barcelona speelt zonder de geblesseerde Lionel Messi. Denk jij dat Ajax kansen maakt? Nou, Ja, als we zonder Messi spelen, dan, dan wordt het een makkie voor Appeltje ja. Appeltje eitje, nee, nee, daar hoeven we weinig woorden aan vuil te maken. Nee, dat gaat zomaar. Nee, ja, Je ziet toch de laatste paar dagen bij Ajax... dat er wel een iets van hoop begint te komen op een goed resultaat. Ik weet niet of het alleen ligt aan de overwinning tegen Heracles. Zoveel tegenstand bood Herakles en ook weer niet... Maar ja, het is wel goed dat er, dat er iets groeit. We, Frank de Boer zei ook nog, we gaan Barcelona bestrijden met onze eigen wapens. Nou ja, als dat volledig uh, in, uh, in evenwicht op tafel ligt... denk ik dat Barcelona toch wel veel beter zal zijn. Dus het zal toch wel iets voorzichtiger moeten gaan dan Frank de Boer zegt. Maar zit hem dat met name in, Philips? Zit dat in de snelheid van de Pasing... Uh... Ja, in de, in, de, in, de auto, in de automatismes. Kijk, uh, Barcelona heeft daar een middenveld staan... met Busquets, met Xavi, met Iniesta. Dat is, uh, al, al tien jaar lang is dat zo ontzettend goed op elkaar ingespeeld. En dat gaat met zo'n uh, zo balsnelheid. Het is allemaal één keer raken, het is tik, tik, tik. Mm -hmm. Maar Ajax toch vaak twee, drie keer nodig heeft... om een bal onder controle te krijgen. Ja, dan heb je altijd een vrije man die je kan vinden... omdat je nou eenmaal sneller die bal rond kan laten gaan. Ja. Dat zou uh, Ajax toch op den duur toch wel gaan opbreken, uh, naarmate die wedstrijd vordert. Maar goed, ja, die wedstrijd moet nog gespeeld worden. En. Uh Barcelona is al geplaatst uh, voor uh, de knock outfase fase van de Champions League. Wellicht dat ze daarvan uh, kunnen profiteren. Opvallend is wel dat Frank de Boer heeft gezegd: als we niet tweede worden in deze pool, hebben we het niet goed gedaan. Uh -huh. Nou ja, dat is ook wat opportunistisch gedacht. Ik denk als ze derde worden in de Europa League ingaan in deze pool. Nou, dan is dat ook al niet zo slecht. Maar Frank de Boer is dus veel eisend en wil meer. Ja, want hoe zit het ook alweer als Milan wint van Celtic? Dan mag Ajax absoluut niet I verliezen, nou ja, het ligt nog wat ingewikkelder ook. Barcelona is dus al geplaatst en uh, Milan heeft vijf punten nu. Ajax heeft de vier en Celtic doet ook nog mee, want die hebben de drie. Die oh, zou oh, ook ja. nog eventueel door kunnen gaan. In ieder geval moet, als dit een droomscenario voor Frank de Boer doorgaat... dan moet Ajax winnen over twee weken bij AC Milan. Daar zal Pérez ja, Cody wellicht allemaal op de tribune gaan zitten. En die is nog altijd fan. En, uh, en heeft wat vrije heeft tijd misschien straks. En heeft heel veel vrije tijd, dat denk ik ook wel. Maar uh, ja, dat, en zou Ajax nu dus gelijk moeten spelen tegen Barcelona? Dan winnen. Dat zou dus het droomscenario zijn. Dan winnen in bij Milan. Maar ja, beide. Ja, je, je moet hoop houden. Laten we het daarop houden. Oké. Okay. Nou, ja, laten we het daar maar inderdaad bij houden dan. Um, ik zit even te kijken naar de lijst. Verder nog wedstrijden die waar jij zin in hebt vanavond, die je opvallen? Nou, de meest interessante pool naast die van Ajax natuurlijk... is die met Arsenal, Napoli, Borussia Dortmund en Olympique Marseille. Noem dat maar gerust. Een pool des doods. Interessant daar is dat, dat Arsenal en Napoli negen punten hebben. en Borussia Dortmund is toch de finalist, de verliezend finalist... van het vorig seizoen, heeft zes punten. En die moeten nu echt gaan winnen, thuis van uh, Napoli. Gebeurt dat niet, dan liggen ze er waarschijnlijk uit. Dat zou toch wel een verrassingje zijn. Oké. Okay. Nou, Filip, we gaan het er morgen weer over hebben. Dankjewel voor nu. Verkeersinformatie. Dennis, mooi. Hoe is het op de Nederlandse snelwegen en dan met name op de A4? Want je had net goed nieuws hè, dat er in ieder geval weer een rijstrook open is. Ja, dat, dat, dat is een beetje stabiel nu. De A4, ah, ja, A4 Amsterdam-Den Haag hebben we het over. Tussen Hoelovarensveen en Zoetenwouder-Rijndijk is het 7 kilometer. Vanochtend, uh, rond een uur of vijf, is daar een ongeluk gebeurd met een, een tweetal vrachtwagens. Je zei het al, er is één rijstrook open. Je kan kiezen voor omrijden over de A44 richting Den Haag... maar dan kom je min of meer van de regen in de drup... want er staat 9 kilometer file tussen Voorhout en Wassenaar. Op de A15 vanuit Europort naar Rotterdam... is zojuist een ongeluk gebeurd voor de Botlektunnel. tunnel. linkerreis ook is dicht en dat levert nu 4 kilometer file op. En ook goed nieuws ten dele vanuit Brabant op de A58... vanuit Breda naar Tilburg. Daar staat tussen Bavel en Goorle 11 kilometer door een ongeluk. Maar ook hier is de weg weer vrij. Dank je wel, Dennis. Zo dadelijk gaan we weer naar Thailand. U hoorde al een reisbureau-eigenaar eerder deze ochtend... die zei dat de situatie, de positie van Sinawatra, de premier, onhoudbaar is. Straks professor aan de Radboud Universiteit. gespecialiseerd in Thailand. Luc Knippenberg. Hoorde u met inderdaad good enough. Het is 10 minuten voor 8. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. In Thailand wordt de roep om te aftreden van de premier Shinawatra steeds luider. Dilok Shinawatra wilde een omstreden amnestiewet aannemen. Daardoor zou haar broer, dat is inderdaad de oud-premier Thaksin Shinawatra, die is veroordeeld voor corruptie, zonder probleem kunnen terugkeren naar Thailand. Nou, dat plan heeft ze inmiddels laten varen. Zojuist verdedigde ze zich tegen een motie van wantrouwen in het parlement. Nou, betogingen gaan door en de noodwetgeving is van kracht inmiddels. In delen van Bangkok bijvoorbeeld. Luc Kippenberg is professor aan de Radboud Universiteit van Nijmegen. Gespecialiseerd in Thailand en is op dit moment ook in Thailand. Meneer Kippenberg, goedemorgen. Voor u goedemiddag. goedemiddag. Ja, zo is dat. Um, welke bevoegdheden heeft het leger onder die noodwetgeving? Is dat u bekend? Nou, dit is een, uh, geen volledige uh, noodwet... Maar een, een, een, een, zeg maar een soort tussenwet. Uh, de, de, dat houdt ook in dat de maatregelen zijn een beetje flexibel zijn. Ze kunnen dus optreden, maar het geldt vooral voor de politie... niet zozeer voor het leger, <tus> of niet optreden. De omschrijving van wat de wet nou wel of niet... Toelaten is vaak. Hmm, um, maar het is een noodverordening. Dus het, er kan een avondklok worden ingesteld. Protesten zijn verboden. Uh, Samenscholing van mensen is ook verboden. Dus ze kunnen altijd ingrijpen. Ja, ja. En, en acht u die kans ook groot dat de politie zal ingrijpen? Zoals nou, dat leger dat deed in 2010? Gisteren dacht ik dat die kans groot was. Uh, vandaag acht ik iets minder. Hoewel ik weer net heb uh, doorgekregen dat ze weer opnieuw proberen ministeries te bezetten. Maar ik denk eigenlijk dat het Maar ja, dat is een inschatting dat ze, dat ze een beetje hun hand overspeeld hebben... zeg maar, de, de demonstranten. Oké, okay, oké. Okay. Ja, dat is het beeld wat u heeft. Ik sprak net een eigenaar van een reisbureau in Bangkok, Nederlander... die zei, ik ben toch wel onder de indruk van de massaliteit van de demonstraties. Ja, dat klopt. Een groot deel van de demonstranten die er waren... want ik ben daar ook geweest... ...die waren daar echt uit, uit, uit kwaadheid. Uit frustratie over het feit dat de regering niet goed functioneert... ...dat ze corrupt is, dat ze wetten in de ochtend erdoor ...en dat er eigenlijk niks gebeurt. Maar ze zijn ook zeer gefrustreerd over zeg maar, de, de corruptie, zoals ze dat noemen. Dat zijn echt mensen die, hoe zou je dat moeten zeggen... ...uit de lagere middenklasse die massaal, spontaan... ...tot voorbijstring van iedereen zijn daar naartoe zijn gegaan. Maar nu begint het een ander verhaal te worden, want ze zijn nou echt eh, de ze zijn aan het geslagen. En nu, het laatste bericht is nou ook weer dat eh, dat die Sutter, de, de leider van de Democraten, die heeft de, de oude leiders van de van de Gele, mm -hmm. de, de, de Organisatie voor Democratie, de PAD, zeg maar, opgeroepen om mee, ook mee te gaan demonstreren. En ik denk dat veel mensen die de afgelopen weken demonstreren, dat nou net een stap te ver is. Dus als, als u een oordeel zou moeten geven, hoe sterk zit Franschina uh, um, Watra nog in het zadel? Ik denk, uh, ik denk zo uh, sterk, denk ik eerlijk gezegd. Het enige wat kan gebeuren, en dat dacht ik ook even dat Soutep echt zijn strategie was, dat was om, het, om zoveel onrust te scheppen dat het leger wel moest ingrijpen. Het leek er bijna op alsof hij uit was op een koep. Dat is wel heel apart. Maar, maar het leger heeft er volgens mij weinig zin in... want die hebben hun lessen tussen wel geleerd. Ja, ja. Nou, mevrouw Knippen, meneer Knippenberg, fijn dat u ons even ja. te woord wilde staan... vanuit Thailand. Luc Knippenberg, ja. professor aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Misschien spreken we u later deze week nog een keer. Dank u wel. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Met Juris Stubineski. Goedemorgen. Goedemorgen, Lara. Waar is het bandje van het gesprek tussen staatssecretaris Teven. en de van corruptie verdachte oud-senator Jos van Rijtel gebleven? En waar hadden de mannen het eigenlijk over? Op die vragen zal Teven in een verhoor antwoord moeten geven, meldt de Telegraaf. Ja, partijgenoten Teven en Van Rij bespraken een Roermondse burgemeesterskandidaat. maar de opname van het gesprek is weg, spoorloos. Momenteel loopt een strafrechtelijk onderzoek naar het schandaal... rond de mislukte burgemeestersbenoeming in Roermond. Het ging daar net al even over met Luc Knippenberg, Thailand. Met een serie foto's op de website... staat de BBC stil bij de protesten in Thailand. De foto's doen denken aan de beelden zoals we die kennen uit Egypte. Een grote mensenmassa heeft zich verzameld... op het centrale plein van Bangkok, de hoofdstad om te protesteren tegen premier Shinawatra. Ze staan daar wapperend met vlaggen, met plastic klaphandjes... die ook in voetbalstadions worden gebruikt, u kent ze wel. De kleur van de shirts in hoofdbanden is geel dit keer... terwijl elders in de stad de aanhangers van Shinawatra protesteren in het rood. Jongeren die zich door Al-Qaeda laten inpalmen met filmpjes, muziek en foto's op internet. Volgens de Volkskrant wordt het fenomeen door Europese veiligheidsdiensten... de Pop jihad genoemd. Hoeveel jongeren zich op deze manier laten beïnvloeden... is niet bekend, maar de veiligheidsdiensten vinden de situatie wel zorgelijk. De niet-alleen-Nederlandse jongeren blijken er vatbaar voor, maar ook jongeren in België, Duitsland en Engeland. Europese veiligheidsdiensten vrezen dat ze bijvoorbeeld gaan vechten in Syrië... en op een dag ideologisch geschold terugkeren naar Europa. Gewoon een kop koffie, zo heet de Facebookpagina van de Groninger Ritzo Tenkate. En daarop roept hij zijn stadsgenoten op... om eens wat aandacht te besteden aan de daklozen in de stad. Bij RTV Noord legt hij uit waarom. Waarom dit plan? Uh, Groningen telt tussen de 500 en 1000 daklozen. En uh, ja, dat zijn ook mensen. En uh, als je die gewoon op straat laat zitten, dan, dan van ze. En dan, dan uh, ja, is het niet per se uh, leuk om ze op straat te zien zitten. Maar als je gewoon af en toe is gewoon benaderd als mens, ja, dan wordt het ook ineens mensen. Ja, zo'n 300 mensen hebben die Facebook-pagina gewoon een kop koffie inmiddels geliked. Ook altijd al graag een stuk Eiffeltoren in huis willen hebben, Jori, misschien? Ja, ik heb liever de lift, denk ik. Ja, dat kan. <laughs> een stuk van Eiffeltoren dan, maar ja. niet voor niks. Op een veiling. mocht een Portugees een stuk trap van 19 treden meenemen... nadat er 220.000 euro voor had betaald, meldt Le Monde. Sinds 1983 zijn de veiligheidseisen op de Eiffeltoren aangescherpt... en sindsdien gaan er regelmatig stukken trap over de toonbank. Maar nog nooit werd er zoveel voor betaald. Nou, worden we zomaar ge-André op deze vroege <laughs> ochtend, Wat ze in 1995 in het Olympisch Stadion in Amsterdam konden, dat kan ik ook. Moet FC Twente-voorzitter Joop Munsterman gedacht hebben. De Twentse courant, Tubantia, meldt dat Munsterman in gesprek is met André Rieu... voor een concert in de Grolsvesten in Enschede. Gisteren werd al bekend dat Ilse de Lange en Whalen na hun Eurovisie Songfestivalavontuur ook een concert in het stadion in Enschede komen geven. Kijk eens aan. Jori, dank je wel. Straks vereniging Eigen Huis over de OZB-belasting van 2014. Die is weer gestegen. Maar minder dan gedacht, blijkt uit de steekproef. Blijf luisteren.